Met het NOS de democratische presidentskandidaat Joe Biden is voortvarend begonnen aan Super Tuesday. De dag waarop in Amerika 14 staten tegelijk naar de stembus gaan voor de voorverkiezingen. Volgens exit polls wint Biden in Virginia, North Carolina en Alabama. Bernie Sanders wint in Vermont, de staat die hij vertegenwoordigt in de Senaat. In andere staten, zoals Texas, gaat de strijd gelijk op tussen Biden, Sanders en Michael Bloomberg. Vooraf was Super Tuesday al een van de belangrijkste dagen in de voorverkiezingen. Vooral voor de Democraten, omdat bij de Republikeinen al zeker is dat president Trump genomineerd zal worden. Het aantal doden na twee tornado's in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 25. Ook zijn er tientallen gewonden en honderden mensen zijn dakloos geworden. De ravage is groot, 40 gebouwen in Nashville hebben schade of zijn ingestort. Reddingswerkers zijn in het puin nog op zoek naar lichamen. De stembureaus zijn wel opengegaan. Tennessee is een van de veertien staten die op Super Tuesday naar de stembus gaan. Wel zijn sommige stembureaus later geopend dan de bedoeling was of zijn ze verplaatst. Nederland en Polen zijn in gesprek over controles door Nederland in Polen op fraude met uitkeringen. Dat zegt minister Koolmees. Gisteren meldde Nieuwsuur dat in Nederland ziek gemelde Polen met een uitkering gewoon aan het werk zijn in hun thuisland. Polen staat nu controles van het UWV daar niet toe. De Duitse politie heeft een mensensmokkelnetwerk opgerold. Zes mensen zijn opgepakt, voornamelijk in de regio Berlijn. De politie vermoedt dat ze zo'n 160 Vietnamezen naar Duitsland hebben gesmokkeld. De migranten moesten onbetaald werk doen om hun schuld aan de mensensmokkelaars af te betalen. Het ging om bedragen van 5000 tot 20.000 euro per persoon. Het weer, de minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden, al kan het in het Noordoosten licht vriezen. Overdag is er af en toe zon, vooral middags in het binnenland een bui... Morgenavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht.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 Siga siendo molestad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 Get on board, get on board.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 to is ZFM.